Met het NOS in Utrecht hebben ongeveer 40 advocaten een minuut stilte gehouden voor hun vermoorde collega Derek Wiersum. De advocaten waren in het Beatrix Theater voor een vergadering van de Nederlandse Orde van Advocaten. Vanwege de liquidatie hangen vandaag op alle gerechtsgebouwen en bij de Raad voor de Rechtspraak de vlaggen halfstok. Door de moord is er veel vraag naar beveiliging, maar het is niet duidelijk in hoeverre daaraan voldaan kan worden. De politieeenheid die daarvoor verantwoordelijk is, heeft al jaren een tekort aan personeel. Rotterdam neemt nieuwe maatregelen tegen vuurwapengeweld in de stad. De politie mag nu persoonsgericht fouilleren. Dat wil zeggen dat mensen die eerder al zijn betrapt met een wapen... nu gemakkelijker gefouilleerd kunnen worden. Daarnaast looft de politie tot 750 euro uit... voor tips die leiden tot het onderscheppen van een vuurwapen. Minister Grapperhaus wil een drugseenheid oprichten. Die politieeenheid moet gespecialiseerde kennis hebben over drugsbendes. Ook moet de brigade een belangrijke schakel worden... tussen de digitale recherche, andere politiediensten in Nederland en Europol. Volgens de minister van Justitie kan dit een enorme sprong voorwaarts betekenen. En de Nederlandse militairen die op de Bahama's zijn om hulp te bieden naar orkaan Dorian trekken zich terug. Volgens Defensie hebben de 550 militairen noodhulp geboden en gaan de Bahama's nu verder met de wederopbouw. De militairen zaten op het zwaar getroffen eiland Great Abaco. De militairen bouwden onder meer een brug, hebben wegen vrijgemaakt, de haven opgeruimd en het ziekenhuis is voorzien van elektriciteit en stromend water. En het weer, het is wisselend bewolkt bij een graad of 17. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden met lokaal kans op mist. Morgen is het droog en meer zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. En dit weekend wordt zonnig en nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersabdate. De wakker van de ANWB. Aan het begin van de avond spits hier en daar al flinke vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Maardenberg... vijf kilometer door een kapotte auto... De rechterrijstok is dicht. De vertraging 10 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij Maarse 9. En voor Utrecht nog eens 4 kilometer. Bij elkaar kost je dat een half uur extra. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp bij Knoop het Raasdorp. 6 kilometer door opruimwerkzaamheden. De vertraging ruim 10 minuten. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid nog 4 kilometer. Kost je ook ongeveer 10 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik zit is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, nee, vandaag niet uit. En zij hebben gelijk Het hek gaat eventjes open Een kaartje hoef ik hier niet te kopen Dus ik, ze hebben gelijk Fata, <tijds> chakka, iets te weinig money in mijn zakken Maar dat maakt niet uit Outfit belakken, iets te weinig money in mijn zakken I'm not going to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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheers. Zomerheer.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 Okay. Hey. Konden <stutters> Www.zfmzandvoort.nl Soms <stutters> Black gay. people tell me to meditate. <laughs> You're okay.